I love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 Chant la la la la la dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan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 Don't mind Film me. We het ritme van Zandwoord ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 en alle fangen vor Freude aan zu weinen Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen stammt Und feiern eine Woche jede Nacht Und der Mond scheint hell auf mijn Haus am See Orangenbaumeblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 kinderen, meine Frau is schön mm, Alle kommen vorbei, ik brauch niet rauszugehen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 I just had it. live is Zandvoort en jij bent erbij Say oops upside your head Say oops upside your head Say oops upside your head Say oops upside your head I back at you again With station is W G A P Say oops upside your head Say oops upside your head Now on all you captors and your finger snapers you so captors And you love and say, I want y'all to say this with, with me. <laughs> say, boots upside the head, say boots upside the head. Say it loud. Say, Boops Boops the, head head the bigger the headache, head head the bigger the head, head. the bigger say, the. the, head. Head. the bigger say,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 Vandaag sprak Lubbers met de andere fractieleiders. Zij vinden dat het minderheidskabinet nog niet aan de orde is... en dat er bekeken moet worden of er een meerderheidskabinet kan worden gevormd. PvdA-leider Cohen wil daarvoor nu ook met de SP praten. SP-leider Roemers stelde vandaag de PvdA en GroenLinks voor... om een alternatief regeerakkoord te schrijven. Het CDA-congres zou dan kunnen kiezen tussen een rechtse minderheidscoalitie... en een meerderheidscoalitie met de linkse partijen. Israël werkt mee aan een onderzoek van de Verenigde Naties... naar de aanval op het Gaza-hulpconvooi. VN-chef Ban Ki-moon kondigde zo'n dus onderzoek vandaag aan. Er komt een onderzoekpanel met vier leden, onder wie een Israëliër en een Turk. Het is voor het eerst dat Israël meewerkt met de VN in een zaak... waarbij de eigen krijgsmacht was betrokken. In mei hielden Israëlische commando's een hulpconvooi tegen... dat op weg was naar de Gazastrook. Bij de actie kwamen negen Turkse actievoerders om. TNT wordt per 1 januari gesplitst in een post- en een pakketbedrijf. Het gaat al jaren niet goed met het bedrijfsonderdeel post. Er worden steeds minder brieven en kaartjes verstuurd... en de concurrentie is toegenomen. Daarom worden de komende jaren alle fulltime postbodes ontslagen. De pakketpostmarkt groeit nog wel. Het Zweedse automerk Volvo is vandaag in Chinese handen gekomen. De nieuwe eigenaar is de Chinese autofabrikant Geely. Eind vorig jaar ging de Amerikaanse eigenaar Ford al akkoord met de overname... De Chinezen willen dat Volvo zelfstandig blijft draaien. Er komt in China wel een nieuwe fabriek, bedoeld voor de Chinese markt. Het is de bedoeling dat vanaf 2015 jaarlijks zo'n 150.000 Volvo's in China worden verkocht. Het weer in het Midden-Oosten: en Oosten, nog enkele buien. In het Westen: opklaringen en hier en daar zon. Temperatuur tussen 20 en 25 graden. Morgen ook wat zon: het wordt dan 22 graden.